Donderdag 5 augustus 2021. Wat te doen met 25 verworven, gratis en voor niks, films uitgebracht op dvd. Ik speurde eerst naar titels. Een paar hits. Vervolgens naar acteurs en actrices die me mogelijk bekend voorkwamen. Een paar hits. Eén was duidelijk gebaseerd op het boek van een mij bekende schrijver. Nou ja, ik heb een biografie over hem gelezen en er is een beroemde schrijfster cultuurcritica die in haar jeugd door zijn boeken geïnspireerd raakte. Of het door een van zijn verhalen of zijn schrijfstijl kwam weet ik niet meer. Zijn naam is Jack Landen. Ik herinner me van die biografie dat hij behalve een deurval en avontuurlijk ook een misselijkmakende familieman was. Ik kon de DVD, zowel in 2 als 3D op een laptop afspelen. In het doosje zaten twee 3D-brilletjes van papier met een rood en een blauw venster. ZDD kijkt verder.